Middernacht, het begin van woensdag 12 oktober. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slowakije gaat niet akkoord met de uitbreiding van het Europees noodfonds... om een eind te maken aan de financiële crisis. Een van de vier regeringspartijen onthield zich van stemming. De uitkomst betekent de val van het kabinet van premier Radicjova. Er komt deze week een tweede stemronde over het Europese noodfonds... en de oppositiepartijen in Slowakije hebben al aangekondigd... dat ze dan wel voor zullen stemmen. Amsterdam is als vestigingsplaats voor bedrijven populairder geworden. Op een jaarlijkse ranglijst van een internationale vastgoedadviseur is Amsterdam gestegen van de zesde naar de vierde plaats. Brussel en Barcelona werden minder aantrekkelijk voor ondernemers. Door onder meer wervingscampagnes heeft Amsterdam meer bekendheid gekregen als zakenstad. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst sinds de WK-finale van vorig jaar een wedstrijd verloren. In de laatste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap werd het in en tegen Zweden 3-2. Voor Nederland scoorden Huntelaar en Kuit. Door de overwinning kwalificeerde Zweden zich voor het toernooi in Polen en Oekraïne waarvoor Oranje al was geplaatst. Op de laatste speeldag wisten ook Frankrijk, Denemarken en Griekenland zich te plaatsen voor het EK. Net als het Rusland van dik advocaat. Guus Hiddink neemt met Turkije deel aan de play-offs. Het Nederlands honkbalteam is de tweede ronde van het wereldkampioenschap in Panama goed begonnen. Met een overwinning op Zuid-Korea. Tegen de Olympisch kampioen werd het 5-1 voor de ploeg van bondscoach Farley. Het is op dit WK al de zevende overwinning voor de Nederlandse honkballers. Oranje maakt daardoor nog steeds kans op de wereldtitel. Maar in deze tweede rondepool wacht onder meer nog het ongeslagen Cuba. Het weer vannacht regenachtig, maar in het Noordoosten droog en wat opklaringen. Minima van 9 graden in het Noordoosten tot 14 in het Zuidwesten. Overdag bewolkt met wat regen. Middagtemperatuur van 12 graden in het Noordoosten tot 17 in het Zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht en uh, wees weer van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Gisteren rond maandtijd was ik in Scheveningen. Daar waar je de zee ruikt en waar je de wind net wat harder uh, voelt waaien. Ik was niet op de boulevard, maar ik was in stoer Scheveningen. Vlakbij de Vissershaven. Want daar houdt mijn gast van vannacht kantoor. Daar op de eerste etage van een modern pand. De grote ramen, aangeslagen door het zout van de zee bieden uitzicht op de Scheveningse jachthaven. En binnen is het, ja, hoe zeg ik dat nou eens omschrijven... Een, een creatieve chaos. Zo ga ik het omschrijven, een creatieve chaos. Want overal liggen tekeningen. Uh, er liggen uh, uh, computers uh, die, die staan op, op, op, op wat slordige bureaus... met veel stapels papier. Aan de muur compositiefoto's. En in de hoek een tafel vol maquettes... van dat wat een nieuwe stadswijk moet worden. Ergens aan de waterfront in Nederland. Ja, het is het domein van architect Vera Janowczynski. Ze ontwierp bijvoorbeeld het Terra College in Den Haag... maar ook het winkelcentrum Madienburg in Nijmegen... het nieuwe zwembad in de Bijlmer en de Arnhemse woonwijk Monnikenhuizen. En vandaag presenteerde een collega van haar kantoor, Caspar Vos... een nieuw project dat ze samen met hem ontwikkelde. Een project waarbij de vuilnisbelten van nu het vakantiepark en het restaurant van de toekomst moeten worden. Vera Janowczynski, zij is vannacht mijn gast in Casa Luna. Fijn dat je er bent, Vera. Goeie nacht. De presentatie was vandaag. Jouw, jouw collega Kasper Vos nam die presentatie voor zijn rekening. Want ja, jij moet hard werken om dat project voor die stad... daar aan, aan het water <laughs> af te maken deze week. Uh, hoe verliep die presentatie? Wel, welke uh, uh, verhalen kreeg je terug van je collega? Nou, het voornaamste is dat... Uh in een wereld waarin vuilnisbelten... ik noem het ook expres vuilnisbelten, van de vuilstortplaatsen enzovoorts... dat is wel een heel erg uh, correcte naam voor wat er aan de hand is... maar daar wordt natuurlijk ons vuil in opgeborgen. Ja. En die hebben ook dat imago doorgaans. En daar zijn heel veel mensen in Europa en in Nederland... bezig met het beheren van afval op verschillende niveaus. Maar dat zijn doorgaans mensen die daar vanuit de technische en beheerskant naar kijken... Terwijl architecten kijken daar vanuit de, kans, de kant van de kansen en de mogelijkheden uh, die op deze hele mooie landschappen aanwezig zijn. Dus de reactie ook op onze studie, onze studie betreft drie... Um, Eigenlijk drie cases, drie gevallen waarin we voorstellen gedaan hebben. Ja, die gaan we In straks even bespreken. Oké, okay, dan gaan we ontwerpen. dat zo. Ja. Maar de reactie was vooral van zijn dat dromen of is hier ook een financiële en realistische onderbouwing? En wat was toen het antwoord van je collega? <laughs> nou, het, het, het antwoord is, uh, heeft verschillende kanten. Dus laat ik een paar daarvan noemen. Eén daarvan is er ligt een geweldige potentieel aan uh, gebruiksmogelijkheden... Die uh, gebruikt zou moeten worden, dus zeg maar, die ingezet zou moeten worden. En uh, je moet. Uh beetje eetlust krijgen om dat ook te gaan doen. En dat krijg je als je aantrekkelijke en interessante plannen zit. Dus je moet gemotiveerd worden. Er moet iets zijn, er moet een eindplaatje zijn waarin je ook kunt zien dat behalve het beheren van, uh, van die afvalbelten uh, of van die afvalbergen, dat er ook nog een heel mooie toekomst in zit. Nou, dat doen wij, architecten. wij wekken de eetlust op. En, wij, wij, ik, precies. Wij, ja. En wij bieden een heel mooi maaltje aan en wij weten het ook heel om mooi te presenteren, zodat je denkt, dat zou ik graag willen in de toekomst. Dus wij schetsen een toekomst die er nog niet is. Dat is wat we ook vaak doen. Uiteindelijk hoop ik dat we het ook bouwen. D dit is één aspect van, uh, um, van het verhaal. Een ander aspect die heel erg belangrijk is voor onze studie überhaupt... Zeg maar, om, om te beginnen, is dat Nederland, uh, nou, de grond in Nederland is schaars... Er zijn veel functies die extensief grondgebruik hebben. Liggen van oudsher of vanuit de geschiedenis. liggen in plekken die nu midden in de stad liggen. Ja, de Veldersbelten. Ja. Nou, nee, die bedoel ik of nog. Bedoel niet. Je die bedoel niet? Ik, Die liggen oh. ook steeds dichterbij. Ja, die komen ook steeds ja, dichterbij. Dichter ja, absoluut. Die komen ook steeds dichterbij. Maar we hebben in de steden ook gebieden die. Nou, neem bijvoorbeeld autoparken of mm -hmm. meubelboulevards. Ja. Uh, of sportterreinen, of kassen. Die zijn ook langzaam maar zeker steeds dichter bij de staatskernen terechtgekomen. Of omdat de steden uitgebreid zijn. Ja. Die grond is uh, geschikt, interessant en uh, waardevol voor gebruik voor wat in de staat nodig is: woningen, scholen, theater, school. Bijvoorbeeld. Noem maar op. Uh, en dat is soms En zou dan, van dan van een mooie plek kunnen zijn waar die, waar die kasten naartoe kunnen, bijvoorbeeld. Ja. Of die sportvelden. Ja, maar die liggen, daar die liggen daar maar te liggen. En het zijn vaak hele mooie landschappen. Nederland heeft geen bergen, maar wel afvalbergen. Precies. Nou, dat hoogteverschil. Dat kun je, dat je ook nog creëren op dat, die manier. Ja, dat kun je ook nog gebruiken. Dan kun je ook nog op een hele andere manier uh, bouwen en op een andere manier ook een stedelijke omgeving maken... of een gebruiksomgeving, of een vakantieomgeving... of een landschappelijke omgeving, of wat dan ook. Vuilnisbelt. Ik heb nooit uh, geweten dat ze eigenlijk zoveel mogelijkheden uh, uh, bieden. Wastescape, zo heet jullie uh, project. We praten er straks verder over. Ook praten we verder over jouw architecten Dromen dromen die je voor een groot deel ook hebt uh, kunnen waarmaken. Dromen die je ook al heel lang hebt. Maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst eventjes uh, uh, kijken naar het antwoordapparaat. En dat staat te knipperen. Ik ben benieuwd wat erop staat. Er is één nieuw bericht. Hoi Helco. Op de site van jouw gast, architect Vera Janowczynski. Hopelijk zeg ik het goed. Staat dat ze de wereld mooier wil maken met haar werk. Wat betekent schoonheid dan voor haar? Ik wens jullie een hele fijne nacht samen. Ja, dat is een mooie vraag van Guilherme. Wat nou, betekent schoonheid voor dat je? Dat is een mooi. Ja, schoonheid is zichtbaar gezondheid. Zoals een hele mooie reclame dat een keer verwoord heeft. Ehm. Um, Schoonheid heeft met, voor mij denk ik iets te maken met welbehagen. Schoonheid is niet alleen esthetiek. De schoonheid streelt natuurlijk. Schoonheid mm -hmm. geeft je een gevoel van uh, ruimte, lucht, plezier. Fijn ergens kunnen zijn. Het heeft een enorm esthetisch aspect, maar het is niet alleen esthetiek. Schoonheid is, ja, ik denk dat welbehagen, iets wat tot welbehagen leidt of brengt, hoe zeg je dat? Iets wat Welbehagen uh, faciliteert, oproept, oproept ja, ja. maakt. Is dat ook wat jij wilt doen met de gebouwen die jij ontwerpt? Welbehagen oproepen voor de gebruiker, voor de bewoner, voor de bezoeker, noem maar op? Nou, ik wil dat mensen zich fijn voelen in mijn gebouwen. Ik wil dat mensen zich, of ik wil, ja, dat, daar streef ik naar, dat de als je in mijn gebouw bent of om mijn gebouw... dat gaat niet alleen maar om de gebouwen... dat gaat ook om wat ze doen in de stad... wat ze bijdragen aan de openbare ruimte... wat de openbare ruimte bijdraagt aan, het gebouw, aan de gebouwen... Dat je, uh, dat je je welkom voelt. Dat je je welkom voelt, dat je daar wil zijn. Dus niet alleen maar op het moment dat je binnenkomt... dat je daar ook wil zijn en wil blijven. En dat het mogelijkheden creëert die niet bij voorbaat... Uh, bedacht waren of niet bij voorbaat gevraagd zijn... Kun je daar eens een voorbeeld het van geven? Zijn. Van een nee, gebouw waarvan je zegt dat, dat heeft ineens een functie gekregen... waar ik zelf niet aan gedacht heb, maar dat gebouw nodig daartoe uit? Nou, dat een gebouw een echte andere functie erbij gekregen heeft... dat kan ik niet zo zeggen. Maar een gebouw die um, een rijkdom aan gebruik faciliteert... Dat kan ik wel ben, Ja, dat kan ik over alle gebouwen benoemen. Laat ik een gebouw hebben die eigenlijk vrij klein is. Het is een, een gebouw voor uh, dagactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten in het Zuiderpark in Amsterdam. Nee, in Den, Haag. in Den Haag. Ik moet eigenlijk zeggen meervoudig gehandicapten. Het is zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapt. Dit is een klein gebouw, 1200 vierkante meter. En uh, er lag een vrij uitvoerig en goed omschreven programma van eisen voor dat gebouw waarbij uh, naast cursusruimtes en ontmoeting en uh, uh, dagactiviteiten... dus op allerlei gebied, ook een ruimte was voor een uh, ja, grotere, grote zaal... waar verschillende activiteiten in plaats konden hebben. En als ik naar dat gebouw kijk en als ik bij dat gebouw loop... dan heb ik het idee dat die de, de oorspronkelijke of de gevraagde functie... voor gebruik door mensen met beperkingen, fysieke ja, en mentale ja. beperkingen... dat het een gebouw is die eigenlijk uitnodigt... heel uitnodigend is, is voor een groot en breed publiek. Dus eigenlijk en, doorbreek je daarmee ook de, de, de, de, de barrière... Stigma. rondom ja. die mensen met die mentale of lichamelijke ja. beperking. Het is uit, het doorbreekt die stigma. Ik heb ook besloten mijn volgende verjaardag daar te vieren. Oh, wat goed, ja. Um, of met besloten, met... <tieft> het is ook goed bevonden... En dat vind ik een enorme uh, ja, toevoeging aan waar, waar dit gebouw voor dient. Ja, dan dus maak je in... ook de wereld mooier, hè? Ja, ja. ja. Want ja. waarom wilde je ooit de wereld mooier gaan maken? Dat is nogal een opgave die je jezelf stelt. Nou ja, het klinkt natuurlijk vreselijk hoogdravend, dat weet ik ook. En op het moment dat je het opschrijft, denk je, oeps, kun, kan ik dat eigenlijk wel zeggen? En uh, Nou, in Nederland ben je niet... Ja, in Nederland en de Nederlander is niet gewend om zo met en Doe hoog, maar gewoon, dan doe je al genoeg. Ja, hier, ja. Precies. Maar ik vond dat, dat die heel erg klopt... met wat wij, wij architecten in ieder geval mijn bureau doet. Dat is wat ons voortdurend bezighoudt. Hoe kunnen we met de gebouwen of de plannen... stedenbouwkundige plannen, um, uh, gebiedsontwikkelingsplannen... hoe kunnen we daarmee een verbetering van een bestaande situatie maken. En hoe kunnen we een, um, nou een symbiose aangaan... tussen de dingen die er zijn en de nieuwe dingen die er komen. En dat ze alle twee samen beter en mooier worden. Daar, daar streef je naar. Jij streeft er dus niet naar om, om het meest uh, futuristische gebouw... alle tijden neer te zetten, omdat je je dan als architect... Hè, als, als kunstenaar misschien zelfs wel helemaal kunt uitleven. Dat is voor jou minder belangrijk dan dat je een gebouw ontwerpt... wat past in een stad waar, waar mensen zich, wat je zegt, welkom voelen... dat een mooie verbinding aangaat met de omgeving. Ja, ik geloof ook dat de kwaliteit van onze steden... en de kwaliteit van de gebouwde omgeving... bestaat bij de gratie van een mooie, mooie verhouding... of een evenwichtige verhouding... tussen de openbare ruimte en individuele gebouwen. En in Nederland worden straten gemaakt... Doorgaans door huizen. We hebben niet zoveel grote gebouwen of belangrijke gebouwen. Onze straten bestaan uit huizen. En uit een ensemble, de ensemblewerking van de afzonderlijke gebouwen. maakt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. En ik vind dat een hele mooie, eigenlijk een heel mooi gegeven. Ja. Het is prachtig om af en toe een bijzonder gebouw te hebben. Ik vind dat Nederland ook niet zo'n grote traditie in, in heeft. Ik bedoel, we hebben hier ook niet geen Pompidou's en Chirac's en noem het maar open. Die we allemaal een monument een voor zichzelf... Uh... Dat is toch een mooi museum, een mooi monumentje? Niet, we hebben inderdaad geen, geen presidenten die een monument voor zichzelf willen hebben. Dat nee, is waar. Maar we hebben wel zo... mooie signature buildings. Ja, doen. we hebben prachtige gebouwen, we hebben prachtige architectuur. Maar onze de, de, grote productie van, de grote bouwproductie in Nederland bestaat uit een heel hoog niveau met af en toe een heel bijzonder gebouw. En dat, dat is de architectuur in Nederland anno 2011. En daar draag jij aan bij. En dan met name draag je graag bij aan het in stand houden... of verrijken van dat, zoals je dat zo mooi omschrijft, dat ensemble. Ja. Meer dat vind misschien ik mooi. Dan, dan die ja. geweldige gebouwen ontwerpen? Nou, ik wil ook wel geweldige gebouwen ontwerpen. En enkele keer heb ik ook de kans om een geweldig gebouw te ontwerpen. En solitair gebouw die daar staat te roepen... kijk mij nou, dat gebeurt ook. Zie mij nou eens opvallen. Zie mij nou, ja, ja, precies. Dat is ook heel erg mooi en dat is geweldig om het te doen. Maar dat is niet het meeste van wat ik doe. Nee, dat nee. gebeurt wel eens. En misschien ook dat. wel niet het mooiste van wat je doet. Uh, dat zou bijna klinken alsof ik niet van dit soort gebouw wil maken. Nee, ik wil ze maken. Dus, uh, heren en dames de opdrachtgevers... Heeft u nog wil... een prestigeobject? object? Ja, heeft u nog Bellis een Belles Vera. <laughs> Die wil ik wel maken. Maar ik vind daarnaast, of niet daarnaast... Ik vind het tegelijkertijd heel erg waardevol, mooi... Uh, uh, uh, het, het, het, ja iets wat, wat bevredigend is om gebouwen te maken... die de gebouwde omgeving, dus zeg maar in een brede zin van het woord... verbeteren of verbeteren in stand houden, mooi maken. Een goede ensemblewerking, evenwichtige harmonie. De wereld Zo. mooier, dat heb je mooi gezegd. De wereld mooier maken, dat willen jullie ook met dat project uh, Wastescape. Er is een prachtig boek bij verschenen ook. Dat heb ik eens even bekeken. Um, ik, ik wil één voorbeeld eruit kiezen met jouw welbevinden. Het zijn plannen die gepresenteerd zijn, die nog niet uh, aanbesteed zijn... die ook nog niet gebouwd gaan worden vooralsnog. Maar jullie hebben nu het, het, het, het zaadje geplant, als het ware. Hè? Ja. En gezegd van, misschien moet je deze dromen gaan, gaan naleven. Zo hebben jullie bijvoorbeeld een, een plan voor een uh, uh, vuilstortplaats... in de gemeente Veendam, in Groningen... Um, en jullie willen van die vuilstortplaats... uiteindelijk een duurzaam vakantiepark maken. Ja. Hoe, hoe wil je dat aanpakken? Hoe ben je op het idee gekomen om juist daar in Veendam... op de vuilstort uh, uh, een, een vakantiepark te willen aanleggen? En het ziet er prachtig uit. Als alles de tekeningen, uh, een duingebied zou zouden moeten... Ontstaan. Ik zie mensen in een, in een heerlijk open luchtbad uh, badderen. Ik zie een, een, een vijver waar, waar mensen aan het surfen zijn. Ik zie hele futuristische uh, uh, bungalowtjes midden inderdaad, in een duingebied. Je zou niet denken dat dit Veendam is. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, er zijn een aantal dingen moet ik daarbij zeggen. Ten eerste is het zo dat sinds 1996 um, gesloten vuilstortplaatsen zijn uh, zo, worden zo beheerd dat die um, heel goed bruikbaar zijn... voor ontwikkeling in termen van bouw. Dus zeg maar voor ruimtelijke ontwikkelingen. Mm -hmm. Die zijn afgedekt met folie en eigenlijk zijn ze hartstikke schoon. Ja, want ik maar zou denken, imago... ik ga geen uh, bunkelootje nee. huren op een oude vuilstortplaats. Ja, het imago is natuurlijk een hele andere en daarom is dat woord ook vuilnisbelt ook een hele goede. We moeten aan imagoverandering van het woord werken. Ja. En dat kan denk ik heel goed, juist door het mm -hmm. doen der dingen en van dingen en niet alleen praten daarover. Nou is het zo dat uh, deze, deze belt of, of, of, of dit gebied is een heel... Ruig... Uh, ja, het is een ruig terrein. Een heuvel of een bergje. Die uh, niet gemaaid wordt. En die een soort wildernis is in de omgeving. Inderdaad, vandaan waar je dat helemaal niet zou zoeken. Nee, nee en, en de, de vuilnis is al niet meer te zien. Dus, de vuilnis is niet die te zien. Die is al zin. lang daar afgedekt. Ligt, en... Die is afgedekt, ja. die wordt beheerd. Die wordt bijgehouden wat daar gebeurt. Er is een leeflaag. ...laag van grond overheen. Dus eigenlijk kun je daar alles doen. Het is misschien schoner... ...of het is hoogstwaarschijnlijk... ...schoner van dan veel plekken... Waar wij, ...waarvan we niet precies weten... ...wat er in de grond zit. Mm -hmm. Hier weet je ook precies wat er in de grond ja, zit. Dus ook weet... hoe je je daartegen moet wapenen. Ja, en hoe je dat ervoor moet zorgen... ...dat het uh, ook goed... ...en beheersbaar blijft. Ja. Nou, naast deze... Uh, nou, ...naast deze bult... Is er al een recreatiegebied gepland door de gemeente? Dus daar is een soort natuurrecreatiegebied met uh, allerlei voorzieningen, mm -hmm. paarden, mm -hmm. water, uh, noem het maar op. Wat wij uh, dachten bij het uh, kiezen van scenario's voor ontwikkeling en uh, zeg maar ruimtelijke ontwikkeling van uh, vuilnisbelten, is dat we daar iets zouden moeten doen wat niet wat, ja, wat een andere kant of een andere optie biedt... dan wat doorgaans gebeurt met faunusbeelden. In heel veel gevallen worden, dat, worden die gebruikt uh, of ingezet... als golfparken en uh, wandelgebieden. En dus een heel landschappelijke inrichting... Wat, waar die zich ook vaak mooi voor lenen. Ook door dat geaccententeerde karakter en rij, of, hoogteverschillen... Uh, plateaus waar je over om, om, de omgeving kunt kijken enzovoorts. Maar dat is allemaal landschappelijk en niet... Um, heeft een andere soort, een veel kortdurend verblijfskwaliteit. Ja, kwaliteit. heeft geen gebruiksfunctie in die zin. Niet direct. Je kunt daar wandelen, je kunt daar golven... Ja. maar je gaat daar inderdaad niet, niet overnachten, je gaat daar niet verblijven... je gaat daar zeker niet wonen. Nou, dit is dus een gebied die landschappelijk heel erg mooi is. Naast een recreatiegebied die al door, gemeent, door de gemeente bedacht is... Dus wat is er meer voor de hand liggend dan om ook verblijfsmogelijkheid voor kort verblijf daar, uh, daar te plannen? Nou, een vakantiepark of een vakantie bungalowpark, daar blijf je doorgaans een week. Ja. Dat is prima. Dat is een kort verblijf. Dus dat in die zin is het ook een, een stap om. Het, het, ja, de drempel is laag om te kiezen om daar te verblijven. Ja, die drempel is lager dan dat je daar een huis zou gaan kopen. Ja, en daar ja. zijn twee dingen. Ten eerste, het zou, je zou ook huizen kunnen bouwen op een vuilnisbelt, waar het niet dat vanwege het beheer moet het misschien over 50 jaar misschien over 50, 25 jaar, maar misschien ook over 75 jaar... moet je die huizen optillen, moet je die, die folie moet vervangen worden... dat moet onderhouden worden. Dus dat, dat wil combineert je misschien niet als je niet een goed. huis gaat kopen, nee. nee. Dat, dat matcht niet met een woning. Een woning koop je voor je gevoel, voor het leven... En als Blijft je daar in de familie wellicht, niet... ja wordt verkocht, blijft, staat er honderd jaar... er komen andere generaties mensen. En je wil niet wonen, denk ik, op een, in een woning... waarvan je weet dat die eens een keer opgetild moet worden... en uh, de grond daaronder onderhouden zou moeten worden. Met een bungalow, met een vakantiepark, is het heel anders. Het is kortdurend. Daar is, mensen hechten zich op een hele andere manier aan. En het, daar kun je zelfs het karakter geven van een, uh, van een strandtent... wat uh, zomer. Uh, Bewijs van spreken, ja. daar in de zomer is en in de winter. Um... Maar het is beeld op die foto's, of, of dat zijn geen foto's, <kwijnt> het zijn tekeningen hè, of, of animaties. Dat ziet er inderdaad uit alsof je uh, aan de Noordzeekust vertoeft. Nou, we hebben ons, ik moet je zeggen, we hebben daar ook nog hebben we ons afgevraagd van uh, moeten we nou een duingebied in Vendaan maken? Want het heeft iets van Terschelling. Je gaat even naar Terschelling. Maar goed, je kunt daar Terschelling. Maar je kunt ook in Veendam blijven in een heel ruig en, en on, uh, onverwacht gebied bij Veendam juist uh, vakantie vieren op een andere manier... dan dat je in, een, in het vlakke land zou vieren. En ik kan dus me we voorstellen vonden we het wel dat... een, een trigger om dat, triggerend om dat te doen. En ik kan me voorstellen dat zo'n gemeente als Vendam daar ook wel oren naar heeft. Want, dat uh, hebben ze uh, uh, ook. Zoveel valt er nou weer niet te beleven in Vendam als het om vakantie vieren gaat. Althans, ik zie Vendam nooit in de, in de reisgidsen verschijnen. Nou, dus zet... het is best een goed idee om op die manier... Uh, recreatieve voorzieningen aan te bieden. Ja, het is grappig dat je net deze gekozen hebt... want de gemeente Vendam. Heeft daar ook oren naar. Dus we zijn ook in gesprek. Wordt met deze architect de droom waar? Ik hoop het. Hoe ik hoop dat, dat niet gehoord? alleen de droom van de architect, maar ook de droom van de droom van de gemeente Vendam waar wordt. Dan is het een. Jullie zijn allemaal met beide. elkaar in gesprek. Wij zijn met elkaar in gesprek. Ik ben heel benieuwd ja. hoe dat afloopt. Ja. Dan ga ik een, een beetje op vakantie in Vendam. Ik dacht niet dat ik dat ooit uh, zou doen, maar misschien op deze manier. Hè. Um, het is een architectendroom, dat zei je net uh, zo mooi. Hè? Uh, uh, uh, die vraag werd ook uh, gesteld vandaag bij de presentatie. Maar heeft een architect wel tijd om te dromen? Dan moeten toch gebouwen ontworpen worden en gebouwd? Um, ik, ja, dromen kost geen tijd. Dromen is nee, iets maar zo'n wat... prachtig boek samenstellen wel. Ja, maar ja, dat is... Uh, goh, bedoel je, die tijd. Ehm... Um, nou, er zit natuurlijk gewoon een heleboel werk, noeste arbeid, naast de dromen. Maar de dromen zijn toch de basis van alles. En je droomt terwijl, terwijl je aan het werk bent, blijf je dromen. Mm het -hmm. is niet uh, vijf minuutjes per dag dromen en daarna gaan we aan het werk. Het mooie van dromen of van fantasie in wezen is dat die verweven zit in alles wat we doen. En daar komen Ieder steeds meer ideeën. Ieder ontwerp idee. misschien, misschien, begint misschien wel bij een droom of bij een ideaal. Um, er is een, Ik weet niet of het een ik het droom zou willen noemen... maar er is, een, er is bij ieder ontwerp een magisch moment. Er, is, er zijn heel veel magische momenten in ons, in ons werk, vind ik. Maar bij ieder ontwerp is een magisch moment. Dat is het moment waarop je naar het lege vel staat. Ja. We beginnen met een leeg vel, er is helemaal niks. En ineens is er iets, ineens is er een idee... En dat is ja, dat is daar is iets magisch daaraan. Ja, dat is de inspiratie die, die begint te werken. Ja, er gebeurt iets in je hoofd, en dan denk je soms, Yes, ik heb het. Moet je, en moet hoe je in... dat werkt, ja. ja. Ik zou het niet weten, maar ineens is het er. Maar moet je ook meer dromen dan een paar jaar geleden als architect? Omdat de bouwmarkt uh, is natuurlijk uh, ingestort. Uh, hoe is dat in de architectenwereld? Nou, heeft de architectenwereld ook last van de crisis? De architectenwereld heeft enorme last van de crisis. Want, uh, ook jouw bureau? Ook mijn bureau. Want er zijn allerlei sectoren die, zijn, die doen het al beter... en die schijnen al, daar schijnt de crisis al voorbij te zijn. Mm -hmm. Maar in de bouw is dat niet het geval. In ieder geval niet in de, zeker niet in de woningbouw. En overheidsuitgaven worden ook uh, teruggebracht. Dus uh, wij hebben daar nog steeds last van. En het is zeker nog niet over. Maar onze hersens werken en die blijven werken. En die zoeken een weg... Of zeg maar de hersens, de fantasie. De brain blijft werken. En die zoekt een weg. Die, die, het moet eruit. Ja. Het is een soort energie of ideeën. Of maar biedt de, bied de crisis in die zin dan ook kansen? Was dit er bijvoorbeeld niet gekomen dat Wastescapers. jullie het heel druk hadden gehad. met de ene stadswijk naar en de andere? Uh, dat weet ik niet. Ik, ja. Daar wordt vaak gezegd, een crisis biedt kansen. Dat is, uh, daar zit wat in, maar ik zou nooit zeggen... goh, wat fantastisch dat we deze crisis hebben gehad. Van nou hebben we zoveel kansen. Zo zie ik het niet. Het is wel zo dat toen we in een crisisbeland zijn... hebben we onszelf een beetje aan, de, aan onze eigen haren opgetrokken... om een weg te vinden om bezig te blijven in het vak... En om die energie die je hebt, uh, de ideeën die je hebt... de veel die je hebt om dingen te maken... om, om, om je gedachten ook uh, een, uh, tot uitvoering te brengen... daar hebben we naar een weg gezocht. Dus we hebben ook projecten gezocht... die we misschien anders niet zouden hebben gedaan. Dat zou kunnen. Dan hadden we andere dingen gedaan. Maar we hebben een aantal dingen inderdaad gedaan... die wellicht als we heel erg druk waren met het blijven ontwerpen... van staatswijken, niet zouden hebben gedaan. En dit is er een van. Ja, en daar profiteert en... straks wellicht de gemeente Veendam van. Ja, heel Nederland... Overal vuilnisbelten die hergebruikt ja. worden. Heel de wereld. En ja. dan begint de victorie. Ja, in heel de wereld zijn er ontzettend veel vuilnisbelten. Jij ja, geeft achterin de een overzicht een van tientallen vuilnisbelten nou, in, in Nederland In Nederland, alleen Nederland alleen al. zijn er, geloof ik, nou globaal 3600 vuilnisstoortplaatsen. Niet allemaal zijn bruikbaar en niet allemaal zijn... Uh, ook Interessant, sommige zijn onzichtbaar landschappelijk, dan is het ook niet zo interessant om daar iets mee, uh, iets mee te doen. Maar daar zijn er heel veel. Wij hebben, geloof ik, 70 geselecteerd die echt, die echt uh, een enorme of die, die gewoon potentie, die potentie hebben, hebben. Om, uh, om iets mee te doen. Ik zou haast zeggen: Leven de crisis! <laughs> Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer En als je straks anders wilt, kun je niet meer Men te leven Vraag niet elke dag van je korte bestaan Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet hem een neef en hoe doet hem een vriend? En wie weet, hoe of dat nou mijn buurman weer vindt En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mensen te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen ook foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen moet geven, mensen is dat leven. De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eistje fatsoen. En je wordt genegeerd, had je het anders zou doen. Alsof je iets ergs had misdreven. Mens is dat leven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi. Mens durft de leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind En lap en je laars hoe een ander het vindt Hou een hart vol van warmte en van liefde je borst Maar wees op je vierkante meter een borst. wat je zoekt kan geen ander je geven Schaffie, mens durft te leven. Een klassieker van uh, Dirk Witte. En als het aan uh, GroenLinks en de VVD in Amsterdam ligt trouwens... krijgt Schaffi zijn eigen metrostation in Amsterdam. Mens durft te leven van Ramseshaffie. Meegenomen door mijn gast van vannacht in uh, Casa Luna Architect Vera Janowczynski. Vandaag presenteerde zij en haar collega... een plan om vuilnisbelten een tweede leven te geven. Bijvoorbeeld als vakantiepark. Vera, je bent geboren in Lviv, in Oekraïne. Daarna ben je naar Israël verhuisd met je familie. Daarna naar Nederland gekomen. Een, een, een, een bewogen levensweg, letterlijk en figuurlijk. Wanneer je op die levensweg wist je... ja, dat ga ik worden, ik wil architect worden. Uh, ja, wanneer, ik wist het nog niet, maar ik, uh, dat het zaadje is gezaaid toen ik 16 was. Um, ik heb een boek gelezen die... die niet altijd heel erg positief gewaardeerd wordt. Uh, dat was The Fountainhead van Ayn Rand. En, uh, daarin... Waar gaat het om in dat boek? Nou, die, dat gaat over een architect die um, zo ontzettend um, verbonden is met zijn werk, dat hij, um, hij moet het anders zeggen, hij is absoluut compromisloos bezig met zijn werk en hij heeft ook de waarheid in pacht en niemand uh, zou uh, invloed kunnen uitoefenen of mogen uitoefenen op zijn werk. Hij gaat zover dat hij zijn gebouwen opblaast in plaats van uh, in plaats van ze te wijzigen of in plaats van concessies te doen aan het ontwerp. Nou dat is natuurlijk een heel erg extreem beeld maar als je 16 belt, dan past het Helemaal in het idee van, uh, ik, ga de wereld, ga, wereld ik ga de wereld veranderen. Precies, en ik ga het doen op mijn manier. En uh, ik wil ook iets doen waar ik me zo verbonden mee voel... dat ik daar helemaal in kan opgaan. En dat ik daar, me daar ook helemaal in kan uh, uitleven. En dat is een soort uh, romantisch heldendomsbeeld. Uh, nou, toen was ik 16 daarna is dat... Uh, ik heb het gelezen, ik vond het fantastisch. En uh, ja, we moesten nog twee jaar middelbare school. Dus dat uh, het verhaal is een beetje weggezakt. En ik, uh, ik ben daar ook niet heel erg nadrukkelijk of actief mee bezig geweest. Wist ook weinig van architectuur, moet ik zeggen. Toen ik klaar was met middelbare school... lag de weg naar de medicijnen voor me open. Dus ik zou geneeskunde gaan studeren en... Uh, want dat was toch wel iets wat je ging doen als je echt. Een goed uh, stel hersens had. Ja, ja. En, uh, nou, dat was het mooiste van het mooiste. En uh, ja, tot mijn geluk moet ik zeggen kwam de militaire dienst tussen. In de Israël, je in, Israël toen in Israël, in ja. Israël. Dus ook meisjes gaan in militaire dienst en ik heb militaire dienst gedaan van twee jaar. En in die militaire dienst, tijdens de militaire dienst, heb ik. Uh, ben ik, ja, had ik het geluk om in een mooi en uh, interessant groep mensen... Uh, met een mooi en interessant groep mensen samen uh, te werken, te zijn en te leven. En we hadden gesprekken over alles... Uh, vanuit verschillende invalshoeken. Dat is het mooie van het mm -hmm. leger. Dat mensen komen vanuit totaal andere. of mensen die je niet kent. Je kent de geschiedenis van elkaar niet. En je, je komt vanuit verschillende, invals, vanuit verschillende hoeken van het land. En kijkt naar dingen ook met, vanuit verschillende invalshoeken. En daarin hebben we elkaar heel erg gevonden. Het was een uh, prachtige tijd. Jullie stimuleerden elkaar? We stimuleerden echt. elkaar enorm. En het, onze gesprekken gingen ook over alles. En toen ik klaar, klaar was met het leger, was het. Overduidelijk of absoluut duidelijk dat ik helemaal geen geneeskunde ging studeren, maar ik ging iets heel anders doen en dat zou architectuur zijn. En dat is ook gebeurd. En dat, die, die, zeg maar, dat zaadje is ondertussen een boom geworden. Ja, geweldig, dus, dus je hebt die droom die, die je had als 16-jarige, heb je echt waar kunnen maken? Uh, je, je hebt je opleiding in Israël gevolgd. Wanneer ben je naar Nederland gekomen? Nou, ik heb twee jaar in Israël gestudeerd en ik heb de rest van mijn opleiding in Nederland gedaan. Waarom juist in Nederland? Um, de opleiding in Nederland, dus ik heb in Delft gestudeerd... paste mij heel erg. Hey, het sloot mooi aan op de opleiding in Israël. En het paste mij. En dat is, kun je zeggen, hoe weet je dat? Ja, dat weet je niet. Dat ontdek je op dat het je moment. Aan. Ja, dat voel je aan. Je loopt en ik, ik kwam, ik liep de uh, TU binnen. En het eerste wat ik zag was een, een uh, maquette of een, een, een blok, de blokkenhaal. De blo in de blokkenhaal kon je maquettes bouwen, één op één. Nou, dat was toch werkelijk de Walhalla... dat je dat kan doen. Ja, dat is de droom dus dat die was, bijna ja, waar wordt ja, al. Dat, ja, dat, dat, dat, dat had zo'n impact. Dat ik meteen dacht, hier wil ik studeren. Je bent hier en het studeren. is me ook heel erg goed bevallen. Ja, en je bent ja. ook niet meer weggegaan. En ik ben ook niet meer weggegaan. Sindsdien nee, woon je nee. in Nederland, werk je ja. in Nederland. Je werkt ook nog in Israël, Daar gaan we het straks over hebben. Je ontwerpt het stadshart van een stad vlakbij Tel Aviv. Uh, uh, Golon, zo heet die stad. Daar gaan we straks over hebben. Dat ga je op, op een heel duurzame manier uh, doen. Maar wat ik me wel afvraag... Je, je hebt inderdaad een, wat dat betreft echt een bewogen leven achter de rug. Geboren in de Oekraïne, uh, als klein meisje naar Israël. Uh, die droom najagen, dat Israëlische leger. Wat natuurlijk ook een enorme impact moet hebben gehad, dan naar Nederland. Neem je nou van al die culturen, al die sferen ook dingen mee in je werk? Ja, het, het is heel moeilijk om dat over jezelf te zeggen, omdat je doet het zoals je bent. En het, ik denk dat alleen iemand die van buiten naar mij kijkt, dat zou kunnen zien. Voor mij is het zo vol, het is volstrekt vanzelfsprekend hoe ik de dingen doe. En ik vraag me zelden af waar het, waarom ik het zeg maar, waar het vandaan komt. De, het zit in je Hoe zonder dat je dat realiseert. Ja, het is gewoon, het is een, het is, ja, dit is zoals ik ben. Als ik daarover nadenk... Het kan bijna niet anders zijn dan dat die verschillende uh, culturen, talen, omgevingen... Dat die het de perspectief waar, waaruit ik naar dingen kijk... Kijk, anders maken dan wanneer je altijd op dezelfde plek geleefd en gewoond, gewoond hebt. Dus ik denk daar zit een zekere relativering in. Want ik vraag me altijd af: van, hoe ziet het eruit van verschillende kanten? Ja, dat is misschien wel het belangrijkste van, van, van zo'n levenswandel. Want ben je bijvoorbeeld nog wel eens in Levive terug geweest, waar je geboren bent. Daar bent ook heel jong weggegaan. Ja, ik ben daar een, wat is het nu, een jaar of vier geleden, denk ik. Uh, ben ik daar met mijn extended family. Uh, op, uh, nou, het heet Sentimental Journey geweest. Yeah. En het was ook, ja, het was absoluut een sentimental journey. Het was ook prachtig om daar te zijn. Wat maakte het zo mooi? Uh, in een nutshell, wat het zo mooi maakte, is dat toen wij die stad binnenreden, zijn mijn broer, we, mijn broer die uh, zeg maar mee was en we reden door, door de stad, we reden door het Waar ik als klein meisje vaak ben geweest, en die herkende ik meteen. Na 50 jaar bijna? Na, ja, bijna. 40, 40. Ja, ja, ja 20. Toen maak ik er maar 20 van. <laughs> <laughs> En we reden verder op, naar, naar het hotel waar we naartoe moesten. En mijn broer zei op een gegeven moment tegen mij: Kijk, daar heb jij gewoond. Dus mijn grote broer, daar heb jij gewoond. En frek, dat was inderdaad het huis waar wij gewoond hebben. Dus dat, dat, ja, dit is echt een moment om niet te vergeten. Dat ja. je rijdt in een stad waar je heel erg lang niet geweest bent. Waar je als kind vandaan vertrokken bent. Ik herkende het niet, ik was echt klein. Maar mijn broer die zei dat. Daar heb jij gewoond. Niet daar hebben wij gewoond. Maar daar heb jij gewoond. En we zijn later daar nog naartoe. We zijn naar dat huis ge gegaan. En het bleek dat onze buren van toen... Daar nog steeds wonen en dat ze ook, ons ook nog herkenden. Geweldig. Nou, dit, dit is, hier zit een boek in. Dit is ja. echt ongelooflijk dat zoiets gebeurt. Ja, en die band met die stad is daarmee nog uh, meer onverbrekelijk dan hier al was. Nou waarschijnlijk. ja, het, het, het, maakt het, ja het, het maakt het gewoon heel erg bijzonder, heel erg heftig en uh, onvergetelijk. Ja. Er is nog een wereld te winnen ook in, in Oost-Europa, als het gaat om architectuur, denk ik. Uh, dat ja, is een zeker. markt die, die heel erg een ontwikkeling is. Jeuken je handen ook als je in zo'n stad als Lviv loopt? Dat is natuurlijk een, een Habsburgse stad met alle architectuur die daarbij hoort. Maar daaromheen veel, veel, veel uh, Oost-Europese. hoe noemen ze dat in Duitsland ook ja, weer? Plattenbouw. Ja, plattenbouw. Ja, Plattenbouw. Jeuken je handen als je daar bent? Ik denk dat er heel veel te vinden is in Oost-Europa. Laat ik het even te, zo zeggen. Daar wordt. Uh, ja, dat wij kunnen met wat wij in Nederland kunnen... en weten kunnen we heel erg veel de wereld mooier maken. Ja. Ja, dat Droomt de architect dan uh... weer stelletjes? Uh, wenst. Wenst. Ja, dat is wenst. mooi. In Israël ben je volop aan het werk. Je gaat uh, het stadshart uh, ontwikkelen van Gollon. Dat sta je vlakbij uh, Tel Aviv. Um, daar op het kantoor waar ik gisteren te gast was... daar, daar hangen ook foto's en daar hangen artikelen uit de krant in het uh, Ivriet... Uh, over jou als, als uh, de, de, degene die, die, die, die, die, die de, de stad een nieuw hart gaat geven. En je doet dat volgens, volgens een duurzaam bouwprincipe, hè? Ja. Ja, het moet ja. niet alleen uh, mooi en weldadig worden. Het moet ook uh, uh, zuinig worden. Het moet een zuinige stad worden. Nou, wordt vooral een energievriendelijke stad. Ja, het, en comfortabel. Ik vind comfortabel nog belangrijker dan uh, zuinig wat energiegebruik uh, betreft. Ik vind comfort eigenlijk het belangrijkste. En wat ik. Uh, ik kom de laatste jaren vaak, uh, best vaak in Israël. En wat ik gemerkt heb, is dat de bouw. In Israël in de laatste jaren niet gericht is op het klimaat, op het Israëlische klimaat. Dus dat er weinig Um, rekening gehouden wordt met de hitte. Want overal erko wordt overal erko ingegooid. En dat is echt heel geweldig als het warm is. En je gaat een gebouw in en het is koel. Cool. Maar als je daar even over doordenkt. en je komt altijd verkouden terug. dan denk ik, het moet toch anders. en het moet toch op een meer specifieke en gerichte manier. die te maken heeft met dit klimaat. En hoe kun je dat doen? Geef eens een voorbeeld van wat nou, je van plan bent daar. Wat ik van plan ben daar is. te beginnen met stedenbouw. Dus het plan bestaat uit vijf gebouwen die uh, rondom een plein zo gesitueerd zijn dat er ruimte is voor de wind om tussen de gebouwen heen te waaien en soms uh, zelfs te versterken. Ik bedoel, dat zijn uh, uh, hele oude bouwfysische principes. Je kunt ervoor zorgen dat de wind versnelt tussen gebouwen in een soort windtunnels waardoor dat een warmte afgevoerd wordt als het ware. dat een beetje tochtig wordt <laughs> ja, precies ja. dat warmte uit afgevoerd wordt je kunt met de gebouwen ervoor zorgen dat op het plein altijd ergens een plek is dat in de schaduw is zodat je altijd buiten kunt zijn en op in een aangename omgeving een mooie We hebben fontein daar ook bijvoorbeeld water bomen dat verkoelt en dat uh, zorgt ook voor. Dat verkoelt creëert schaduw en uh, zorgt ook voor een uh, zeg maar aangenaam klimaat. Mm -hmm. Bomen koelen echt, dat die voeren echt de warmte, de warmte af. Dat is voor wat, de, wat stedenbouwkundige opzet betreft. De gebouwen zelf, daar hebben we ook een aantal principes voor gehanteerd. Eén is de verminderde zoninstraling op de gebouwen te verminderen. Waardoor de opwarming sowieso minder wordt. Mm -hmm. Nou, dat doe je met lamellen. in Allerlei richtingen en maten enzovoorts. Geen enorme dus, uh, ramen, waarschijnlijk ook? Nou ja, de achter die lamellen kunnen best grote ramen zijn. Maar het belangrijkste is dat die ramen niet opgewarmd worden. Dus nee. dat de warmte weerkaatst wordt door de lamellen, weerkaatst wordt door die huid. Terwijl je ook nog zicht hebt. Nou, tussen de lamellen en. Het glas is er en is er ruimte waar de warmte afgevoerd kan oh ja. worden. Nou, die moet versneld en versterkt afgevoerd worden, daar niet blijven hangen. Nou, daar zijn ook oude principes voor, zoals de. of oude, die zijn in. opnieuw in uh, uh, opgekomen of in gebruik geraakt. Zoals. Zonne, Zonneschorstenen die ervoor zorgen dat, je dat de warmte, warmte afgevoerd wordt. Dat de warmte afgevoerd wordt, dus je creëert trek mm -hmm, mm -hmm. waardoor de warmte afgevoerd wordt zodat het gebouw afkomt. Er is een ander ding, dat is dat het is niet zo dat het niet regent in Tel Aviv en omgeving. Het regent. het regent soms zelfs heel erg hard, maar dat water stroomt even snel naar de zee. Dus uh, we hebben ook de, uh, nou, het lijkt een beetje op de grijs watercircuit in Nederland. De water, het water wat, daar, water wat daar komt om die te verzamelen en in bassins onder de parkeergarages te leggen, diep in de grond, waardoor die ook afgekoeld wordt. Dus de wa het water heeft dan een lage temperatuur. Van wordt het dan zo, uh, En die kan uh, gebruikt worden om het gebouw te koelen. Ja, het zijn dus en, allerlei ideeën om, om die stad duurzamer te maken... comfortabeler te maken en eh, ook energievriendelijker te maken. Eh, een heel eh, inventief ontwerp. Eh, was je verbaasd dat Golon zei... <coughs> ja, wij willen graag dat jij, Vera Janowczynski dat gaat bouwen? Uh, ik was zeker verbaasd. Het was een internationale open prijsvraag. Dus ik, wij hebben gewoon een plan gemaakt waarvan wij dachten dat die goed is. En die hebben we ingestuurd. En ik was enorm verbaasd dat ze... Het was ook anoniem dat ze voor ons gekozen hebben. Maar ze hebben natuurlijk wel de wijsheid gehad om ons te kiezen. Laten we wel weten. En wanneer kun je door je eigen stadshand gaan, de nou van ja, de dat gaat nog even duren. Omdat dat is net zoals in Nederland. Geldt dat ook voor, uh, voor Gelon. Op het moment dat een prijsvraag uitgeschreven wordt... dan zijn de ideeën nog heel erg... dus het programma is nog heel globaal. Op het, wanneer er een ontwerp is... dan wordt zichtbaar wat voor mogelijkheden er zijn. En dan vindt een herijking plaats van de uitgangspunten van de gemeente zelf. Van wat willen we nou echt? Dus de gemeente is nu goed en diep aan het nadenken... over wat, wat voor nieuwe mogelijkheden dit plan biedt. Dus het zal nog even duren. Maar Gorlon gaat jouw stempel dragen. Dat is helder. Gorlon wordt zo mooi en zo gelukkig. Ten slotte, ik was gisteren bij jou op kantoor... en ik, ik omschreef die tafel al met al die maquettes... En je hebt een paar van die pakketten, maquettes meegenomen. Mag, mag ik er überhaupt aan zitten? Ja hoor, het zijn werkmaquettes. Oh, hij oh, valt nu uit elkaar. Oh, die kan je wel weer plakken. Hè? Werkmaquette van, van karton. Van een, van een gebouwcomplex dat uh, wellicht binnenkort gaat verrijzen aan de Nederlands waterfront... Uh, je mag nog niet zeggen waar, hè? Nee, Want het wordt nee, nog president zo... de maquette valt uit elkaar, nemen me niet kwalijk. W ik, ik vind het er zo al geweldig uitzien, hele verspringende velden. W wat is het idee achter het gebouw wat wellicht gaat verrijzen aan dat waterfront? en Wat ik nu in mijn handen heb? Uh, wat, ja, Het moet een landmark worden. En het, ja, kijk, dit is nou zo'n gebaar waarvan je zegt, kijk mij nou. Ja, Dit is, uh, ja, dit is nou een, kijk mij nou, ja, ja. ja. En ja, die moet, je op een grote, die moet je op verschillende manieren kunnen ervaren. Op een grote afstand en van dichtbij. Dan heb je een ander perspectief, zie je andere dingen. Maar voor beide, um, beide moeten, kunnen, moeten spreken en moeten... Uh, uh, ja, het, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, misschien beide moeten spreken en beide moeten... en heel verschillend effect hebben die in één gebouw... Gecombineerd wordt. En dat maakt het heel spannend om het, om het voor elkaar te krijgen. Ik vind het een gebouw dat je en uitstraalt. Voor nou, het is een heel dynamisch gebouw. Ja, ja ik, ik heb een pakket in mijn hand. Ik, ik ga hem gauw terugzetten, want volgens mij valt hij een stukjes uit elkaar en als je voor moet presenteren. En je moet er ook geweldig kunnen wonen. Het is een woongebouw. Het penthouse geweldig... daar bovenop. Ja, dat kan ik me voorstellen. <hijks> maar ik kan je verzekeren dat ook op de andere verdiepingen, niet in de penthouse, je heel goed gaat kunnen wonen. Want wij zorgen ervoor dat alle plattegronden op alle verdiepingen helemaal mooi zijn. Een gebouw dat echt het stempel draagt van mijn gast van vannacht. Vera Janowczynski. Vera, dankjewel dat je er wilde zijn. En vrijdag wordt dit gebouw gepresenteerd. Uh, ik ga alle waterfronten binnenkort nauwkeurig naar in <laughs> Nederland. Waar het zou kunnen verrijzen. En als het vakantiepark in Vendam er eenmaal is... Uh, en ik ga er een beetje naartoe, kom je op de koffie? Dan kom ik zeker langs. Je bent van harte ja. uitgenodigd. Fijn dat je er wilde zijn vandaag hier in de Casa Luna. En wilt u dit gesprek nog eens terugluisteren? Dat kan vanaf morgen via onze site casaluna.ncrv.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief of op onze podcast service. Ja, Vera Janofczynski, ze was een 16-jarig meisje met een ideaal. Ze wilde architect worden en ze werd architect. Maar welk ideaal had u toen u 16 was? Welke dromen had u? Welke plannen? En wat is daar uiteindelijk van overeind gebleven? Daarover ga ik straks naar een graag met u praten. U kunt ons nu al bellen op 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan met hashtag kazaluna. Nu op Radio 1 het hoorspel mannen die vrouwen haat.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 Een dinosaurus in een versleten jas die van de zijlijn toekijkt... hoe een gewiekt journalist door zijn oude moordzak is... en aanwijzing na aanwijzingen aanheen rijdt. Akkoord. Blomqvist heeft de getallen uit de agenda van Harriet Wanger... aan bijbelcitaten gekoppeld... en zo een link tussen haar zaak en de gruwelijke moord op Rebecca Jacobson ontdekt. Het nieuws bezorgde de oude Hendrik Wanger de schrik van zijn leven. Letterlijk. Hij ligt op de intensive care na een hartaanval. Indrukwekkend, Blomqvist. Maar nu begint het pas. Nu komt het echte speurwerk. En dat gaat niet van achter je laptop alleen. Maar wat je goed noemt. Hey, Ken jij Michael Blomquist? Dat is voor jou doen een vrij domme vraag. Iedereen kent Michael Blomquist deze dagen. Ja, oké. Okay. Ik wil alles over hem hebben. Oude schoolrapporten, sportuitslagen... diploma's voor zwemmen, veterstrikken en koekhappen. Zo. Vergeelde foto's die gemaakt zijn in een pretpark... waarschuwingen van de politie, boetes, belastingaangifte. Het standaardwerk. Ja, en dan uh, zoek ik de dingen die moeilijker te vinden zijn. Ah, hekken Mary Lisbeth landen gaat afdalen in de krochten van het web. Meneer Blomquist, berg u maar... U kunt er zeker van zijn dat alles wat er over u begraven ligt, boven komt. Bisbeth Salander has a way with beards. Zit je nou met mij te flirten? Viesbeuk. <lacht> Dit is meer dan tachtig pagina's, Frode. Vergeet niet de honderden kopieën van artikelen, rapporten, andere zaken. Het is niet grappig, Frode. Dit zijn zo'n beetje alle details uit mijn leven. Hoe kom je hier een vredesnaam aan? Beroepsgeheim. Ik had het je niet eens willen geven, Blomquist. Het is dat je handig bent met woorden en mensen goed onder druk kunt zetten. Dit lijkt wel een combinatie van een biografie en een onderzoek van de geheime dienst. Ja. Ze is goed. Heel goed. Wat kijk je me nou aan? Ze. Wie is Ze. Nou, mevrouw Salander, wat heeft u allemaal weten op te dreggen? Anna Maalstrom was zijn grote jeugdliefde. Ze ontmoetten elkaar op een vakantie op Gotland. Ze hielden contact via brieven, zie bijlagen. Maalstrom is een vurig syndicalist geweest en thans een fulltime politica. Zo, zo, zo. U heeft hele goede contacten, mevrouw Salander. Bootstrap, een kansloze rockband uit de jaren 80... waarin Michael Blomquist drummer was. Een tijd waarin drugs makkelijk verkrijgbaar waren en dat beviel de bandleden prima. De gekopieerde levensstijl van muzikanten leek belangrijker dan de muziek zelf. De band is na vier jaar door ruzies uit elkaar gevallen. Blomquist heeft daarna nog een vergeefse poging gedaan... om in de band Dark Tranquility te komen. Met wie heeft ze in godsnaam gesproken? Met niemand, natuurlijk. Iedereen kan gewoon lekker in jouw computer ontserven, Mikael Blomquist. Zoals ik nu. Wij hoeven niet te graven in de composthoop van de geschiedenis... of de platgetreden paden van de administratie te volgen, zoals ik nu. Wij hackers zijn het gewoon ons meteen tot de bron te wenden. Ons toegang te verschaffen tot de plek waar mensen... hun meest persoonlijke herinneringen opslaan. De harde schijf van een computer. Wat? Kutrotverdomme! verdomme! Maar dit klopt niet. Dit is niet het juiste persbericht. Dit is onmogelijk. Dit rapport is van drie dagen voor het vonnis. Toen was het persbericht nog helemaal niet uit. Nee, nog niet uit, Miguel. Ik heb het zelfs niet geprint. Maar wel te lezen in je eigen MacBook voor all the world to see. Snap je dat? U bent in mijn computer geweest, juffrouw Salander. U bent gewoon een verdonde hacker. He, Mim, mimi. Oh. Goedemorgen, juffrouw Salander. Wat moet jij? Zo, zeg waar bewaar jij je koffie? De koffiefilters heb ik al, wacht maar. Hé! Hey. Wat de fuck kom jij hier doen? Heb je de voordeur dicht gedaan? Wat? Doe de voordeur dicht, het wordt hier zo koud. Waar is mijn eens, Koffie, kallen, keuken. Wat moet je? Afwasmiddel, heb je dat? Dan zal ik een beetje uh, schoonmaak. Goh, almachtig, zal het allemaal, allemaal nog met jij er een zootje van. Hou op met dat toontje. Welk toontje? Alsof jij me kent. Maar nou, we kennen elkaar toch ook? Wij kennen elkaar helemaal niet. Fout, jij kent mij juist heel goed. Jij weet bijna meer over mij dan ik over mezelf. En ik weet hoe jij te werk gaat. Ik ken jouw geheimen. Je hebt een foutje gemaakt, Salander, tijdens je onderzoek. Je hebt een origineel concept geciteerd dat stond alleen op mijn computer. Het is laat geworden gisteren. Hij hey, luister even. Ik deed gewoon mijn werk, ja? Dus als je ruzie wil, dan moet je mijn baas hebben. Nee, ik ben gekomen om te praten niet om ruzie te maken. Doe de voordeur dicht de tocht hier. En ga alsjeblieft even douchen. Koffie is bijna klaar. Ik doe het ook nog. Wat heb je met mijn keuken gedaan? Graag gedaan, hoor. Alles is schoon. Uh, Rosbief, kalkoen of vegetarisch. Zit jij nou naar mijn tieten te kijken? en je t-shirt. Armageddon was yesterday. Today we have a serious problem. <laughs> nou, wat wordt het? Wat? Je ontbijt. Ik ontbijt nooit. Oh. Of nou, doe doen we die vegetarische. Mooi! Dan neem ik de cocoon. Mm. Wat, wat zit je nou te lachen? Wat gezeer van jou toen ik binnenkwam. Als jij me aanraakt, maak ik je dood. <lacht> ja. Oh, <lacht> die Je bent 1,50 meter en je weegt wat? 40 kilo. Als een nou kilo echt met kwade bedoelingen was binnengekomen, had je weinig tegen me kunnen beginnen. Dood of kreupel? Ja. Ik ben niet gekomen om je iets aan te doen. Uh, wil jij die rosbief nog? Of nee, mag nee. Ik die... nee, maar. God, je bent dus helemaal geen veganist met anorexia. Hè? Oh, Dirk Vrode dacht dat. Mm -hmm. Goed. Verder weet ik alleen hoe je heet, hoor. En uh, hoe oud je bent. En waar je woont. En hoe je aan je informatie voor de persoonsonderzoeken komt. Jij weet veel over mij, Salander. Ik krijg echt heel veel. Het is allemaal gevoelige informatie. Zeer privé. Alleen bekend bij mijn allerbeste vrienden. En nou zitten wij hier samen te ontbijten. <tus> Ik vind het eigenlijk best gezellig. Huh. Wat doe jij hier? Mag ik een sigaret? Ik ben op zoek naar een onderzoekscollega die ik kan vertrouwen. Kan ik jou vertrouwen? Draka Damanski zegt van wel... Oh, Dragon Armanski heeft jou op mij afgestuurd. Godverdomme, die stomme Armenier. Nee, ik heb contact met hem gezocht en gevraagd of ik je als freelancer kon inhuren. Nou, hij heeft zijn toestemming gegeven. Oh. Je kunt hem bellen om dit te verifiëren. Hij wil sowieso graag dat je hem even zou bellen. Hij probeert je te bereiken, maar hij neemt dan een paar dagen je telefoon niet op. Nee. Het schijnt dat Albert Einstein van alles vergat, zelfs zijn eigen verjaardag. Alsof in zijn hoofd geen ruimte was voor triviale dingen. Jouw brein werkt een beetje vergelijkbaar, Liesbeth. Je bent in staat waanzinnig complexe talen te programmeren... maar je vergeet soms simpele dingen als het uitzetten van je webcam. <lacht> hmm. Ik zie je nu bijvoorbeeld rondscharrelen in je muizenhol... in wat je een, ja, t-shirt kunt noemen. Are you even wearing panties? <lacht> Je lijkt op zoek naar iets. Hup, er gaat weer een berg kleren van de een naar de andere kamer. Die Mikkel Blomp vermaakt zich wel zo te zien. Hij keuert op zijn gemak door de kamer... terwijl jij maar roder en roder wordt. <laughs> zeg, vond jij niet dat ik een hulp in de huishouding moest nemen? <laughs> ah, nu duikt je wel erg zelfverzekerd een kast in. Graaf, graaf, de graaf, graaf. Je lijkt wel een mol. <laughs> Heb je beet? Nee, helaas. Hey, Ik weet niet wat je zoekt, maar als je je telefoon wil, zit je echt hopeloos verkeerd. Die ligt in de badkamer, Lizzie, naast... Nee, vraag me niet waarom. Hé, hey, je lijkt een soort van ingeving te hebben. Warm, warm, warm, warm, warm, hé? heet, hey. <laughs> ja hoor, je hebt hem. <laughs> yeah. Hallo met mij. Nee, die stond uit. <laughs> ik hoorde dat hij gebruik van me wil maken. Nee, hij staat hier in de kamer. Dragan, ik heb een enorme kater, ja? Pijn in mijn kop, dat werkt, dus hou even op met dat geleuter. Heb jij nou je goedkeuring gegeven of niet? Oh, bedankt. Oké, okay, de regels zijn simpel. Niks van wat jij met mij of Dragan Armanski bespreekt, komt naar buiten. Ik wil weten wat de baan inhoudt voordat ik besluit of ik voor je wil werken. Ik zal niks zeggen, zolang het niet verboden is wat je mij vertelt. En als dat wel zo is, dan zal ik dat aan Dragan rapporteren... die op zijn beurt de politie zal inlichten. Duidelijk? Ja, dat is duidelijk, juffrouw Salander. Maar ik vrees dat je niet precies weet waar ik je voor nodig heb. Nou, jij hebt hulp nodig bij een historisch onderzoek, toch? Ja, dat klopt. Maar wat ik vooral wil, is dat je me helpt bij het ontmaskeren van een moordenaar.